Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers vinden het niet oké okay dat we mogelijk langer moeten wachten op versoepelingen. Eerst was het 21 april, daarna werd het misschien 28 april. Maar demissionair premier Rutte zei vandaag dat het ook nog tot half mei kan duren voordat er weer meer kan. Het gaat nog niet goed met de coronacijfers. We moeten ons realiseren, 160.000 mensen nu besmettelijk. Dat is evenveel als in de eerste golf. Dat is echt heel veel. Plus nu 800 mensen met corona op een intensive care bed, ja, dat, dat, dan kun je geen risico's nemen. In Retail, de branchevereniging van winkeliers, noemt het volstrekt onacceptabel... als het nog langer duurt voordat de winkels weer open mogen. Als er winkeliers zijn die op 28 april toch hun deuren willen openen... gaat de vereniging dat niet tegenhouden. Mensen die naar Nederland reizen vanuit een risicogebied... en niet in quarantaine gaan, krijgen een boete van 435 euro blijkt uit een wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu is die quarantaine een advies, maar veel mensen houden zich daar niet aan. Waarschijnlijk wordt het vanaf 15 mei verplicht. Ook supermarkten gaan vanaf volgende week corona zelf testen verkopen. Voor een goedkope kun je bij de Lidl terecht, 2,95 per stuk. Ook Albert Heijn verkoopt hem al en Jumbo volgt snel, zeggen ze. De prijsverschillen zijn relatief groot, zo is de test van Albert Heijn 7 euro. En heb je ergens op zolder nog een oud stapeltje Pokémon-kaarten liggen? Misschien zijn ze wel heel veel geld waard. De Vlaamse Yves weet er alles van. Hij vond laatst de zeldzaamste Pokémon-kaart ter wereld. Dit is dus de first edition Charizard psa 10 er zijn er van 122 op de wereld, waar ongeveer de waarde nu op een 500.000 dollar zit. Een half miljoen voor één kaart, dat is geen lullig bedrag. Zeker niet als je weet dat Ives de kaart haalde uit een pakje dat hij voor 200 euro overkocht van een Nederlander. Maar voorlopig is de kaart nog niet te koop. Maar daar gaat ze voorlopig nog niet voor weg. Voor een miljoen wel? Misschien. <laughs> Het weer het wordt overal helder vanavond. Vannacht koelt het af tot 0 graden. Morgen een zonnige dag en dan maximaal 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk is er nog veel verdraging op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en Purmerend Noord. Je hebt daar een half uur tijdverlies, de linkerrijstrook is dicht. En op de N235 Amsterdam-Purmerend tussen Ilpendam en Purmerend daardoor ook vielen. daar is de vertraging ruim 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Not a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 I can do a total eclipse of the heart. Girls, you made it. It feels so good in my heart tonight. The summertime skirts and the guys, it can I help the gang.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 and like What he said? You and them girls are gonna make some cash. Sell a million records and we'll make it in a dash. What? Gotta buzz in the circle. This is Ooh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 Dreaming. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechters in het MH17-proces gaan op 26 mei kijken bij de wrakstukken in gilse Rijen... om zo een beeld te krijgen van de schade die door het neerhalen van het toestel is veroorzaakt. In de zaak staan drie Russen en een Oekraïner terecht. De winkelbrancheorganisatie In Retail vindt het volstrekt onacceptabel... dat de coronamaatregelen mogelijk pas half mei versoepeld worden. Als winkeliers op 28 april toch open willen gaan, dan zegt In Retail ze niet tegen te houden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 9000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 200 meer dan gisteren. Ook stijgt het gemiddelde aantal positieve tests. Een toename van 11% vergeleken met een week eerder. Het weer. Landinwaarts ligt de vorst vannacht. Morgen begint de dag zondag, maar in de middag wat stapelwolken bij een graad of 12.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 wat moeten we beginnen als we niet meer kunnen winnen? We zijn de melodie vergeten die wij ooit samen schreven. Open lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meters? Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer schatting: zie je graag. Nee, we lachen niet.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 close spectacular Get to the verse now.